Het is tien uur, Trudy Vendrig met het NOS-journaal. Het Libische verwijt dat Nederland zich schuldig heeft gemaakt aan spionage mist elke grond. Dat heeft oud-minister van Buitenlandse Zaken Ben Bot gezegd in het NCRV-programma Cappuccino. Volgens hem probeert Libië de inzet over de vrijlating van de gevangengenomen militairen te verhogen... door te komen met een dwaze aantijging. Hij zegt verder dat moet worden afgewacht of de beschuldiging van spionage wordt omgezet in een daadwerkelijke klacht. Bot benadrukt dat de onderhandelingen met Libië over de vrijlating van de militairen een kwestie van geduld is. Het ministerie van Defensie blijft erbij dat de vlucht van een Nederlandse marinehelikopter naar Sirte een evacuatieoperatie was. Intussen wordt in Libië opnieuw gevochten tussen opstandelingen en troepen die trouw zijn aan kolonel Gaddafi. In het westen, bij de Satsavia, op 50 kilometer van de hoofdstad Tripoli, zouden tanks zijn ingezet om het verzet te breken.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 En dit is de ANWB Verkeersinformatie. Op de A1 richting Amsterdam staat tussen de knooppunten Ten Maidenberg en Diemen. Een file van 5 kilometer. Op de werkzaamheden is daar de rijbaan bij knooppunt Diemen. het hele weekend afgesloten tot maandagochtend 5 uur. Je kunt er ook het beste bij knooppunt Eemnes omrijden via Utrecht. over de A27, de A12 en de A2. Stel, er zijn twee beleggingsfondsen.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 Rosnieuws Show. Presentatie: Mieke van der Wij en Bas van Werven. En welkom bij alweer het laatste uur van deze nieuwsshow. Over een kleine twintig minuten is Pieter Stijns, chef boeken van de NRC, onze sergeant boeken van dienst. Pieter, wat heb je meegenomen? Heel kort. Um, ja, ik heb, uh, ik heb vier boeken zoals gewoonlijk meegenomen. Ja. Het was een beetje een uh, nieuwsluwe week. En ik heb dus heel weinig literair nieuws meegenomen. Eigenlijk het grootste nieuws is, afgezien van het feit... dat Joris van Kasteren niet vervolgd wordt door boze Lady Statters omdat hij uh, onaardige dingen had gezegd in zijn uh, non-fictieboek ja. over Lelystad. En ja. dat is nu uh, geseponeerd, geloof ik. Het doet me een beetje denken aan die Pieter Waterdrinker. Uh, ja, maar wel. dat is weer een andere kwestie. Omdat daar dan weer speelt antisemitisme. Ja. En, uh, en de burgemeester een hele ingewikkelde zaak. Laten we daar vooral niet in Nee, maar het gaat erom dat iemand maar dus voor, wordt vervolgd, vervolgd kan worden voor, wat er, voor iets ja, wat hij in fictie... Ja, in boek, ja. ja en, en in zijn geval was het natuurlijk wel een non-fictieboek. Dus dat ja. zijn dan, ging dan toch ja. weer over, over andere kwesties. Wat ik het leukste eigenlijk van deze week vond, was dat er bekend werd dat... Arnon Grunberg een rol, een toneelrol gaat spelen. En Grunberg, ja, die kan dus alles. Die heeft ook alles ongeveer wel gedaan. Hij is begonnen als een soort uh, ja, ja, toneelspeler of s toneelspeler in spe. Mm -hmm. Hij wilde het heel graag bij het toneel en is uh, ook op die manier wel op de televisie zelfs geweest, geloof ik. Een beroemd interview met Sonja Barend, waarin dat naar voren werd gebracht. Uh, maar nu gaat hij spelen in een toneelstuk van Thomas Bernhard, een van de grootste inmiddels gestorven toneelschrijvers, mm -hmm. Oostenrijker. Een toneelstuk wat deels zich in Katwijk in Nederland afspeelt. Dat is ook wel bijzonder. En hij speelt daar, wat anders, de schrijver in het <laughs> stuk Amtsiel. En dat wordt, als ik niet vergis, in september gespeeld. Dus dat, is echt, nou ja, dat, wordt, dat wordt weer een hele andere kant van, van Grunberg. Um, maar goed, uh, wat de boeken betreft... het lijkt er een beetje op dat de uitgeverijen... al de aanloop naar de boekenweek keihard aan het nemen zijn. Er zijn uh, natuurlijk heel veel boeken al uit... Biografieën in de eerste plaats, want dat is het thema van de komende boekenweek. Ja. Uh, denk aan de Vazalis-biografie van Maaike Meijer. En uh, niet te vergeten de Elschot-biografie <coughs> van Fik van der Rijt... Uh, die volgende week, heb ik begrepen, in ja. de nieuwsshow... Uh, over deze biografie zal gaan vertellen. Ja, hij is nu nog in Antwerpen aan het uh, feesten. Nou, het feest, ja. De stad van Elschot ja. is hij ja. aan het feesten. Nou ja, het, het, het zij hem gegund. Hij heeft na heel veel jaar eindelijk de biografie afgemaakt. Uh, ik heb uh, vier hele andere boeken meegenomen. Althans, één boekje lijkt erop. Dat is van Ad van Liemt. Dat is een boek met mini-biografieën mm -hmm. over de Tweede Wereldoorlog. Uh, helden en uh, schurken, zou je bijna kunnen zeggen. Maar het gaat eigenlijk vooral over alles wat daartussenin zit. Ik heb een heruitgave meegenomen van... Uh, ja, God, ik geloof dat ik die woorden vrij vaak hier zeg in de nieuwsshow... maar van een van mijn lievelingsboeken. Uh, en dat is Een Samenzwering van Idioten... van de Amerikaanse schrijver John Kennedy Toole, mm. Een uh, prachtige heruitgave. Um, en dan heb ik twee boeken in de Spaanse sferen. Een heel dik boek van... De Nederlandse schrijver, zeg ik vooral eventjes bij Miquel Boulness, uh, Ecklenkamp, het is een pseudoniem. Um, een boek dat heet Het Bloed in Onze Aderen, een historische roman over het Spanje van de jaren 20. Nou, daar ga ik uh, flink wat over vertellen, want het is een onvoorstelbaar boek. Mm -hmm. um, en tot slot heb ik nog eventjes uh, C.S. Notenboom meegenomen met een, een prachtig platenboek over de Spaanse schilder de Durbaran. Ik zeg één keer, zeg ik. Ja, precies. Dat is een Bask waarschijnlijk. Um, ja, dat, zou, dat heb ik maar eigenlijk niet over. Alleen nee, na te zien. Uh, maar uh, ja, ik spreek nu één keer met die Zorbaran uit. En ja. Dadelijk zeg ik gewoon Zorbaran. <laughs> Fijn. Dankjewel, Pieter Stijnsen, straks uh, over een kwartier. We besluiten de nieuwshow show straks met uh, jeugdboekenschrijver Benny Lindelof. Die deze week werd onderscheiden met de prestigieuze Woutertje Pietersen prijs. voor een uh, kinderboek. Maar we gaan beginnen volgens mij, Mieke, met ambitie en uh, een flinke dosis overmoed. Op de vroege ochtend van zondag 24 mei 1903 verschenen een kleine 200 auto's aan de start van wat een van de beruchtste wegreces uit de geschiedenis zou worden, Parijs-Madrid. Nou ja, auto's, het waren soms niet meer dan experimentele modellen, bijeengehouden door ijzerdraad, maar ze konden desalniettemin grote snelheden halen op de grind- en zandwegen van Europa. Wat zorgt ervoor een groot, soms dodelijk gevaar op de wegen... voor bestuurders en argeloze passanten. Iets minder gevaarlijk is de verkiezingsstrijd... die zich ruim een eeuw later in Nederland afspeelt. Gedirigeerd vanaf de achterbank van een luxe Audi S6. In haar nieuwe boekje De Hemel is Goud vervlecht... Susanne Jansen deze twee verhalen. En ze is bij ons de gast. Goeiemorgen. Goeiemorgen. Um, ja, die twee verhalen met een eeuw uh, ertussen. Uh, de, de verbindende elementen, begreep ik, zijn ambitie en die... Overmoed, daar gaat het over, dat is eigenlijk het thema. Dat is wat ik heb willen onderzoeken, ja. ja. Eigenlijk het, het gebied tussen ambitie en overmoed. Of eigenlijk waar gaat ambitie over in overmoed. En dat heb ik... Um, ik heb willen spelen met die twee begrippen... en ik heb het van verschillende kanten willen benaderen. En daarom ben ik uitgekomen op twee verschillende verhalen... die um, hoop ik, uh, zo heb ik het geprobeerd in elk geval... over en weer regelmatig naar elkaar verwijzen. En het zijn twee races die wat mij betreft een hoop parallellen hebben... En tegenstellingen. Want het gaat. Uh, dus het ene verhaal is die uh, race uit 1903. Het andere verhaal is van een, een minister-president, in wie we uh, maar met niet al te veel moeite, balken en kunnen herkennen, die uh, ook uh, wel uh, in een auto zit. Hè? Mm -hmm. hij zit steeds achterop ja. een, een, een luxe uh, Anelineer. Wat was het nou? Ja, -leer. Wat is dat voor leer? Uh, ik heb begrepen dat dat de allerluxe duurste uh, soort van leer is. Ja. Heel mooi zacht. Ja, jij, jij kent het. En waar komt dat van? Wat voor beest komt dat dan? Van, van, van Geitenveeltjes of zo? Hij is schaalsleer. Wat? Nee. Hij maar op een bepaalde manier bewerkt. Ja, Oké, okay. maar goed, die, die, die, dus die ene, die ene figuur die, die had je. Maar bij die, bij die race moest je natuurlijk ook een figuur bedenken. Hè? Want is een uh, ambitie, daar moet een, een, een mens bij. En daar heb je dus die uh, Charles Jarot. Jarot Charles Jarrett. Jarrett. Jarrett. Ja, ik, heb, ik heb bij de, de race van 1903 helemaal niks verzonnen of nee. bedacht. Want dat is een historische reconstructie. Die race heeft werkelijk zo plaatsgevonden. En ik heb alle informatie vergaard. En daar. Die, die, die hele race die gaat over ambitie. Daar hoef je niet eens een personage nee. bij te zoeken. Want al die mannen en die ene vrouw die meededen. die, die, ja, die, ging, die, die kropen op experimentele voertuigen. Allemaal waren ze experimenteel, want yep. automobiel was net uitgevonden. Mm. En voor die race, voor elk van die races... en dit was dan de beruchtste en de laatste... werd een nieuw model gemaakt om uit te proberen hoe het werkte. Je zou het een soort testrit kunnen noemen. Yep. Die mensen die stapten op wagens, die um, op, moet ik zeggen... want je kon er nog niet in, het was alleen ja, bijna het karkas... gewoon om te kijken of ze het deden ja. met gevaar voor eigen leven. Ja. En... Um, ja, dan moet je je voorstellen op die zandwegen... Waar je, um, die, die niet geschikt waren voor automobielen ja. natuurlijk... en al helemaal niet om 100 km per uur te rijden. Want in deze race werd de barrière van 100 km per uur doorbroken. Daar waaide het stof enorm op. Als je, als je racet, dan had je een enorme stofwolk achter je. En op het moment dat je iemand wilde inhalen... dan raakte je totaal verblind door het stof. En wat deden die mensen... Allemaal, stuk voor stuk. Kijk, normaal gesproken, als je 100 km per uur rijdt... en je ziet niets meer... dan zorgt je overlevingsinstinct ervoor dat je op de rem trapt. En zij trapt het gaspedaal in. Dat is, dat is het beeld van die coureurs. Die, die stonden bol van de ambitie. Ja. En overmoed. Dus ook. En absoluut overmoed. Ja, Het is, het is een heel dun lijntje. Ja, het als het lukt, dan noem je het ambitie. En als ja. het misgaat, dan ben je geneigd te denken dat het overmoed is. Ja. Die, die, die, die auto's, hè, dat deden naast die meneer Charles Jarrett... die dus zijn verhaal uh, uh, mooi beschreven ziet in, jou, in jouw boekje... De Hemel is Goud. Uh, die bestuurt een, een duizend kilo zwaar monster... van de firma De Dietrich. Uh -huh. Nou, duizend kilo is niks meer. Een gemiddelde Volkswagen golfweg, 1200 kilo uh -huh. tegenwoordig. Maar dit was dus motor en het kon maar liefst honderd ooit van dit. Heb je iets met auto's? Ik heb totaal niets, niets met auto's. Ik, ik heb niet eens een auto. En ik zit er nooit in, want ja. ik word misselijk in auto's. Uh -huh. Ooit gehoord? Ik, ik kende dit merk niet en ik, ik ben echt een auto-gek, dus ik had het wel moeten weten eigenlijk. Ja, het was een, het was een heel beroemd merk in die tijd. Zo leer je nog eens wat bij eh, je ja, Bas. Dat zijn ja. ja. Maar deze man, dat is, dat is waar, die stapt inderdaad op een auto die, die nog die net afgebouwd is. Ja. Waar die nog geen meter mee gereden nee. heeft. En gaat 1300 kilometer blazen over zandwegen ja. naar. Ja. Nou, even die parallel 100 jaar later naar die, naar, die, naar die premier, waarin we dan meneer, meneer Balkenende zien. Wat is de overeenkomst tussen die Charles Jarrett, die als een gek in het stof naar Madrid knalde. en deze, deze Balkenende die in zijn verkiezingsrace zit, achter zijn a ja, de, de overeenkomst zit hem voor mij vooral in dat er twee races zijn, om te beginnen. Um, misschien even voor de duidelijkheid: mijn, mijn premier, die Adrien Merendonk heet. is inderdaad overduidelijk geïnspireerd op Balkenende. Mm, Ik ben ja. geïnspireerd geweest door de tragiek van Balkenende tijdens de verkiezingsrace van afgelopen zomer. Uh, niet zozeer door zijn persoon. Daarom heb ik hem ook een andere naam gegeven. En ik laat hem ook dingen meemaken die Balkenende niet heeft meegemaakt. Dit verhaal is geen reconstructie. Dit heb ik verzonnen. Ook al is het tegen het decor van de werkelijkheid. Um, deze premier, Adrien Merenonk, die wil ook absoluut winnen. Alleen, hij verliest gaandeweg het contact met de werkelijkheid. Hij raakt dus... Um, op een andere manier, en eigenlijk in een veel eerder stadium, verblind. Zoals die coureurs in de race verblind raken door het stof... en dan op het gaspedaal drukken... is deze premier al heel snel het contact met de werkelijkheid kwijt. En dan tast hij in het duister en denkt hij... oké, okay, dat, is, dat, is, dat is het misschien, of dat moet ik misschien doen. En wat een, ja, wat een duidelijk contrast is... Uh, hij zit niet aan het stuur. Hij zit voortdurend op die achterbank mm. van die Audi. Mm -hmm. Nou, nou komt er ook een belangrijke andere persoon in dat deel van het, van het boek naar voren. Klaas de Man, uh -huh. zijn spin-dokter. Uh -huh. De man ook die als enige door zijn mobiele telefoon kan heenbreken. Uh -huh. Uh -huh. Met het nummer Beat It. Ja. <laughs> zo mooi. Die Klaas de Man, dat is, neem ik aan, Jack de Vries. Nou, ik heb me totaal niet met Jack de Vries bezig gehouden, moet ik zeggen. Want ik denk eigenlijk dat er achter elke lijsttrekker wel zo iemand zit. Nou, maar heel eerlijk. Nee, heel eerlijk, yeah. absoluut. Yeah. Ik, heb, ik heb met enorm veel plezier mij ingebeeld hoe het zou zijn. om zo iemand te zijn die probeert een lijsttrekker. en het publiek te regisseren. Ja. Hij doet de das even recht, hij doet het microfoontje even recht. dat er geen gekke hij schaduwen vooral Hij doet de om de haarlak in de juiste vorm te <laughs> houden. En hij huurt uh, de klakkeurs in ja, voor, voor, klappers, voor televisie. Het, klapvee. het klapvee. Ja, ja die ja. betaalt hij per persoon. Mm -hmm. om, het, om het applaus heel precies te kunnen sturen. Nou, nou zit er in, het, in, het, in, in ambitie en overmoed altijd iets, iets gevaarlijks. Het gevaar van uh -huh. verlies. Inderdaad zit er een dunne scheidslijn. Wordt het overmoed, dan wordt het gevaarlijk. Uh -huh. wie, wie, wie, wie, of wie verliest, laat ik het zo zeggen, in, in je verhaal het meeste? Is dat uh, Charles Jarrett of is dat Merendonk? ook verliest, dat is duidelijk. Hij, hij, hij verzandt, zou ik bijna zeggen, in, in, in zijn race. Hij verdwijnt. Hij verdwijnt rijdt zichzelf buiten beeld, als je het zo zou kunnen zeggen. Ja. Um, dus hij verliest. Ja. En Charles Jarrett verliest wat mij betreft niet. Nee, die verliest niet, eigenlijk. Ja. Sterker nog, hij, hij, hij wordt derde. Ja, maar de, die race wordt wel op een gegeven moment afgekapt, hè? De maar... race verliest, dat zou je kunnen zeggen. Ja, want uh, je, je hebt met uh, duidelijk plezier heb je dat, uh, dat, die, die race beschreven. Waar ook uh, trouwens een vrouw aan meedeed. Hè? Eén vrouw. Eén vrouw, die... Uh, uh, eigenlijk werd ingezet om uh, um, um de kleding te promoten, ja, begreep ja. ik. Ja, Was ja, dat ja. ook zo? Zij is heeft, er veel heeft, over bekend over die race? Ja, ja dat, dat is bekend. Zij, zij heeft uh, speciaal toestemming moeten vragen... om überhaupt mee te mogen doen aan races. Dat werd absoluut niet gewaardeerd. Want wat had in hemelsnaam een dame te zoeken... tussen die stoere coureurs... Mm -hmm. En ze race dan ook met een korset aan. Zij ja. was de enige die zich niet over het stuur kon buigen. Ze moest kaarsre kaarsrecht opzitten. Omdat ze dat korset aan had. Het was onmogelijk dat ze zich zonder korset zou vertonen. Ja. Um, en ze heeft dan ook een prachtige Japon aan. En een stofmantel die zich helemaal naar die Japon modelleert. Met pofmoutjes ja. en al. Um, zij wil gewoon hetzelfde als die herencoureurs. Ze wil gewoon winnen. Gewoon knallen. Ja. Gewoon knallen, precies. En dat, um, dat is voor... voor voor iedereen heel raar en ja, heel de... moeilijk te accepteren. En dan uiteindelijk wordt zij gevraagd door een modemerk... Ja. om in die kleren te racen. Ja. En er was enorm veel belangstelling ook hè, voor, die, voor die race. Mensen ja, ja, die, die ja. stonden allemaal op de weg. Er zijn, er zijn ook ontzettend veel doden gevallen. Ja. Hè? Niet alleen onder de deelnemers, maar ook onder, de, ja. onder het publiek. Ja. En dat was ook een reden om op een gegeven moment te zeggen... nou, we kappen ermee. In Bordeaux, geloof ik. Hè, zijn ja, in Bordeaux gezet... zijn ze gestopt met de race... Ja. omdat er zo ontzettend veel ongelukken waren geweest. Het is, het is een... Allebei de races zijn afvalraces. In de letterlijke zin van het woord. Yeah. He? Voortdurend springen er mensen uit die race. Ja. Vallen wat, ze uit die race, uh, moet ik het zeggen. Wat dan wel een mooie tegenstelling weer is... is dus de, de auto's die uh, zo'n enorme herrie maken... waar je helemaal in de stof zit. En zo'n Audi waar juist helemaal bijna geen geluidje... van de buitenwereld ja. meer doordringt. Ja. Hè? Ja. En wat, wat ik eigenlijk heel mooi vind... is dat je geneigd bent om te denken... De, van die coureurs van nou, die zijn knetter gek dat je zoiets waagt maar als zij in die periode dit soort dingen niet hadden gewaagd dan hadden we nu zo'n audi niet gehad oh ja. He, er zit de, de, die, ja, ja. Die, dat dat wagen is essentieel om om door te breken naar naar een nieuwe tijd of om om een, een iets nieuws te, te te bewerkstelligen en dat is eigenlijk ook wat ik wat ik leuk vind om te laten zien dat uh, ambitie en en zo zo gek zijn dat je dat je jezelf dat je het risico loopt, jezelf dood te racen... heeft ook... Uh, leidt ook ergens toe. Is, de, is die, die de fantastische foto... is dit die Charles uh, Jarrett die voorop nee, zit? Nee, dit is niet Charles Jarrett, nee, hij maar... heet Edmond... en dit is iemand uit die race. Hij uit die race, ja. Ja, ja, zeker. ja. Met een grote stofbril op en... en, en, en, en, en ja, het ziet er fantastisch uit. Fantastisch. Je dacht wel, <laughs> Je herkent hem bijna niet, omdat hij ook een soort lapje voor zijn gezicht heeft, een stofmasker ja, was ja. het eigenlijk. En een mutje he helemaal op. Ja. Ik dacht wel, dit zijn zulke uh, kleurrijke figuren, daar had het niet gewoon een, een mooi dik boek moeten worden. Nou, een klein boek is niet mooi genoeg. <lacht> <lacht> nou, ik dacht, er zit zoveel meer in nog in die figuren. Ik, ja. had wel voor... de, nou, ik, zou, ik dacht, ik wilde er wel iets meer van weten. Daar ben ik gestuurd op de beperking van non-fictie. Ik heb alle informatie die er te vinden is over die race heb ja, ik gebruikt en daar het mooiste uitgehaald. Ja. Um, als ik er fictie van had gemaakt, dan had ik van al die personages daar had ik iets prachtigs ja. van kunnen maken. Ja. Maar ik, ik wilde heel graag non-fictie met fictie versnijden, ja. omdat ik nieuwsgierig ja. was naar het effect. De, die meneer Jarrett, he, die Charles Jarrett, die dan opgevoerd wordt, die, die derde wordt in die race, die heeft in 1906 ook nog een boek geschreven. Ja, dat is een geweldig boek. Hij heeft in 1906 toen heeft hij een terugblik geschreven over de, uh -huh. de uitvinding en de ontwikkeling van de automobiel. Ja. Omdat wat hem betreft, het nu wel tijd was voor een terugblik. De automobiel was wel klaar. Het was klaar. Ja, en ja. eigenlijk strikt genomen, als je ja. kijkt, had hij gelijk. Want ja. de vorm die een automobiel toen had, vier wielen, een rondstuur, geen stuurknuppel uh, en al dat soort dingen, die heeft hij nog steeds. Ja, dat klopt. En heel veel techniek zat er toen ook al in. Absoluut, ja. Alles, zo'n turbostoot, noem maar op. Ja, die had je ook al. Legt hij ja, mm -hmm. ja, dat weet ik dan weer. Ja, dat weet ik Sorry, weer niet. Want zo, want gaat dat dan. zo weinig <laughs> weet ik al voor auto's. Ik vond het <laughs> ja. trouwens ongelooflijk leuk om iets te schrijven over iets waar ik nee, uh, niet eigenlijk helemaal niets van wist. Nee. Maar die massageachterbank ja, kwam wel hebben van die stofwegen natuurlijk. Die was goed, hè? Ja. Die was goed, hè? Die zit wel die A6 en dat had meneer Jarrett niet gezien. Legt nou, 6, maar wat is een de leukere plek? Naast, op de massageachterbank ja. of naast Jarrett? Ja, dat ligt eraan hoeveel je durft. Ja. Goed, nou we laten het hierbij. Dankjewel, Susanne Jans. Uh, het ging dus over haar nieuwe boekje: uh, De Hemel is Goud. En uh, het is een uitgave van Balans. Als u er nog meer over wilt weten, de tekstpagina 260 en nieuwsshow.nl present situation. Take lessons from our elders. Don't make the same mistake. Let's fill the world with love. Get rid.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 Just what we must. Straighten it out. Straighten it out. Uh, gotta straighten it out. Straighten it out. Straighten, straighten out. it out. Straighten yeah, we gotta straighten out. it out. Yeah. As long as there's a you, there's a better be It's why we're. The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 Your body, but not your mind. We lay it all on the line in the struggle we grew. But together is what we gotta do. Our generations, it's it all out. left up to us. Straighten Our generations, let's do out. just straighten. what we must. Straighten it out. Straighten it out. Straighten it yeah. out. Yeah, come on. Our generation. Yeah. Straken nou, sterven we houden u met Our Generation. Pieter Steins, ga je gang. Ja, we gaan naadloos over van het boek van Susanna... naar uh, het boekje dat ik bij me heb. Want dat komt namelijk uit dezelfde serie van Balans. En dat is ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan... van de uitgeverij Balans. We brengen ze een reeks boekjes uit. Daar zit Susanna's boek in. Maar ook een boek van Ad van Liemt... Um, en dat sluit ook weer heel erg mooi aan op de aanstaande boekenweek. Dus dat zal ook niet helemaal toeval zijn. Het is een, een boek met de titel Verzetshelden en Moffenvrienden. En uh, het bestaat eigenlijk uit zes mini-biografietjes die je achter elkaar krijgt van uh, deze twee groepen. Uh, Ad van Liempt, die uh, zullen de meeste mensen wel kennen. Hij is van, de, tegenwoordig heet dat weer anders geloof ik, maar van de NPS. Hij is van het programma Andere Tijden, het historische programma. Uh, historicus, de man die de serie De Oorlog, de remake van Lou de Jong uh, heeft gedaan. En die daarna nog een boek heeft geschreven over kopgeld. Uh, de jacht op Joodse onder onderduikers. En, en hij heeft samen met uh, Yveske Nijland, die de research voor dit boek heeft gedaan... Uh, heeft hij dus een aantal uh, ja, bijzondere figuren uit de Tweede Wereldoorlog... markante figuren uit de Tweede Wereldoorlog achter elkaar gezet... Zoals een, de moeder aller onderduikers. Een Rode Kruiszuster. die heel dapper was. Een gereformeerde verzetsman. En dan eigenlijk aan de andere kant zou je kunnen zeggen. Heeft hij een NSB-dirigent. Een jodenjager. Dus wat zijn eigen. wat Ad van Limps specialiteit is. En een adellijke NSB-ster heeft hij genomen. Een vriendin van Heinrich Himmler. Persoonlijke oh. vriendin van Heinrich Himmler. En het grappige is dat. Uh, hij in dat boek natuurlijk juist de, ook, ook opzoekt... het wat dan tegenwoordig is gaan heten het grijs verleden. Namelijk dat wat er allemaal tussen zat. Hè? Er staat hier weliswaar ver, verzetshelden en moffenvrienden. Maar het grappige is dat één van de figuren uit dit boek... is een moffenvriend en tegelijkertijd een verzetsheldin. Mm -hmm. um, en dat ja. geeft dus de, de, de, ja, de, de, de mooie tussenvormen die er... of de mooie, maar de, de bijzondere tussenvormen... die er in de Tweede Wereldoorlog waren. En Van Liempte noemt dat zelf de complexe vermenging van medogeloze acties... heeft hij het dan als hij het over een van de slechteriken uit het boek heeft... van medogeloze acties en plotselingen oprispingen van menselijkheid. Dat is waar hij in <laughs> is geïnteresseerd. Hè? Van een, een, inderdaad, een medogeloze jodenjager uit Utrecht... die dan plotseling toch uh, heel goed op een soort kameraadschappelijke voet blijkt te staan... met uh, de vicevoorzitter van de Joodse Raad in Utrecht. Het is heel raar, maar het geeft ook wel aan... dat je natuurlijk toch niet heel erg makkelijk die grenzen kan leggen. Um, en dat is uh, aan de andere kant... en dat is dan bijvoorbeeld de, de uitleg van dat begrip moffenvriend... Uh, de, er was een vrouw... Een, een, uh, ja, die inderdaad heel veel heeft gedaan voor het verzet... maar die daarvoor haar contacten moest leggen met hoge naties en met uh, hoge NSB'ers. En dat kwam er dus eigenlijk in de, in de oorlog op... Uh, nou ja, of na de oorlog ja, op allerlei gefronste wenkbrauwen te staan. Want ze had inderdaad veel goeds gedaan... maar ze had daar dus ook heel veel voor moeten doen. Loes van overheen heet ze in het boek. En de ondertitel van haar hoofdstukje is... Witte Engel met goede contacten in de nazi-top. Daar zie je ook weer dat dubbele in. Maar er zit een heel mooi eh, einde van, van dit hoofdstukje... geschreven door Ad van Liemt, waar hij zegt van... En nadat nou, hij alles heeft gezegd wat voor goed ze heeft gedaan voor het verzet. En toch heeft ze in de Nederlandse oorlogsgeschiedenis niet de status van verzetsheldin gekregen die haar toekomt. Er is maar één straat naar haar genoemd. Vlakbij kamp Amersfoort, de voormalige Appelweg en dat pas in 2008. Ze leeft in de herinnering voor het zonder koninklijke onderscheiding. Ze werd het slachtoffer van haar eigen omstreden strategie om in contact te komen en te blijven met een hoge natie met bloed aan zijn handen. Daardoor kon ze veel betekenen voor kansloze gevangenen... maar daarmee maakten ze zich ook kwetsbaar voor roddel- en verdachtmakingen. Hm. En dan sluit Ad af met... en dat scheelt enorm veel straatnamen. Het <laughs> nou, zijn hele kleine hoofdstukjes, het ja. zijn er zes... Het, maar het geeft toch een heel mooi beeld van een, van een vrij breed scala... uit wat er allemaal in die uh, Tweede Wereldoorlog... Ja, tussen uh, uh, alle soorten figuren in zat... Um, Ad van Liemt, Verzetshelden en Moffe Vrienden. Ik zei net al, ik kondigde net al aan dat er, dat gebeurt van tijd tot tijd, en daar verheug ik me altijd heel erg mee in. Um, weer een boek is verschenen dat dat tot mijn uh, persoonlijke favorieten behoort. Dat is uh, in dit geval een heruitgave, uh, een uh, mooie heruitgave van het boek, een samenzwering van. Idioten van John Kennedy 2 een Amerikaanse schrijver. Nou, dit boek is duidelijk niet voor de boekenweek uh, uitgebracht. Het heeft niks met biografieën of wat dan ook te maken. Uh, maar het zou wel kunnen dat het in verband met carnaval net is uitgebracht. Het is namelijk een soort... Het is een, een boek dat zich afspeelt in New Orleans. En... Tegen de achtergrond ook van de maskerades... die daar in New Orleans natuurlijk een hoogtepunt vinden op de Mardi Gras. Ja. De, de vette dinsdag. Uh, dat hebben wij een andere naam voor in Nederland... waar ik even niet op kan komen. Maar de vooravond van uh, als woensdag. Hebben we er een naam voor? Ik, nee, dat krijg ik niet. Zit, nu, ik dat zit bleek nu bleek heel atheïstisch voor me De laatste dinsdag van carnaval. Laten we het da daarop houden. Maar um, die samenzwering van idioten... A Confederacy of Dances, zoals het in, uh, in het Amerikaans heet... dat is een soort cultboek geworden... Het verscheen in 1980. Uh, het met, en had toen een ongelooflijk groot succes. Kreeg de Pulitzer Prize. Uh, het ver, verkocht miljoenen exemplaren. Uh, het was echt een, echt een bestseller. En het interessante was dat de schrijver op dat moment van het boek... die John Kennedy II al elf jaar dood was... die ja. was, had in 1969 een eind aan zijn leven gemaakt... omdat hij, naar het verhaal uh, zegt... Uh, zoveel afwijzingen had gekregen... voor dat boek dat hij probeerde te publiceren... dat hij het niet meer zag zitten. Er waren nog wel andere redenen, maar goed, laten we even ervan uitgaan. Dit is voor de mythe mooi, dat hij ja. daarom... Ja. Uh, ja. die ja. zelfmoord pleegde ja. door inderdaad... De benzine-uitlaat, om het even weer over auto's te hebben. De benzine-uitlaat in zijn raampje liet uitkomen. En zo langs een rivier werd gevonden. En het is heel tragisch. Dat is al heel tra tragisch. Maar er zit een soort mooi staartje aan. Want zijn moeder. Die, heeft het toen, die is toen eindeloos met dat manuscript gaan leuren... Dat is dus al bij een paar uitgeverijen was afgewezen. En ze is, heeft echt stad en land is ze daarmee afgegaan. Naar verluid ook weer iets van vijftig uitgeverijen benaderd in Amerika. En uiteindelijk heeft ze het via een andere schrijver... uit New Orleans gedaan, uh, Walker Percy, een vrij bekende schrijver. En die zag de kwaliteit van dit boek. En die zei, dat moeten we uitgeven. En via hem is het dan uiteindelijk dat grote succes geworden. Inderdaad, elf jaar na dato. Uh, wat ook allemaal weer heel grappig is... omdat een van de belangrijke dingen... In dit boek is de hoofdpersoon heeft een zeer moeizame verhouding met zijn moeder. Um, het is een soort groot kind wat nog in huis woont bij zijn moeder. En dan het huis uit wordt gezet uh, als hij ongeveer achter in de twintig is. Uh, en dan dat boek dat gaat overal, waar je het alle kanten op... en dan eindigt het ermee met een soort grote vlucht van deze hoofdpersoon. En dan grist hij nog al zijn aantekeningen mee... die hij die in in, op een bepaalde plaats bij zijn moeder heeft liggen... En dan zegt hij zo van, uh, dit neem ik mee, want stel je voor dat mijn moeder dit zou doen. Die zou er een fortuin mee kunnen maken. Dus, dus, dus ook dat, <lacht> dat, dat zit er nog in dat boek. Mm. Maar goed, waar gaat dat boek over? Nou, Het belangrijkste is eigenlijk, dit boek draait om een hoofdpersoon. Om een krankzinnige hoofdpersoon en ook om een ongelooflijk onsympathieke hoofdpersoon. Ignatius Riley heet hij. Um, en het is een, een moddervette, um, uh, pompeus pratende... Uh, smeerpijpende, aardsluie figuur. Uh, ik zei al, hij woont dus bij zijn moeder. En die moeder die krijgt op een gegeven moment echt schoon genoeg van dat zij als een slaafje van haar zoon wordt gebruikt. Dat heeft ook mee te maken dat moeder een nieuwe vriend krijgt. Zeer tot ongenoegen van deze uh, Ignatius Riley. En dan moet hij de wereld in. En dan moet hij zijn eigen kostje verdienen. En dat doet hij op tal van uh, uh, punten in de New Orleanse maatschappij. En zo kom je eigenlijk die hele New Orleans, dat hele. Ja, dat, uh, die stad met al de verschillende uh, uh, bevolkingsgroepen daarin... die kom je in dat boek tegen. Oh. En dat levert onvoorstelbaar grappige situaties op. Hij, wordt, hij gaat werken in een fabriek waar hij de, uh, onmiddellijk probeert... om een soort revolutie onder de arbeiders te ontketen... die daar helemaal geen behoefte aan hebben. Um, hij wordt uh, hotdogverkoper. Slaagt er natuurlijk alleen maar in om die hele hotdogkraam... zelf in zijn eentje op te... Ja, ik zag je al de bewegingen maken. <laughs> zelf die uh, dingen. Um, nou, en op die manier... Je, het is een, een schelmeroman, dat, dat is eigenlijk het belangrijkste hiervan. Het is een schelmeroman met een ongelooflijk goede plot. Uh, dus zoals dat dan hoort in een goede roman. Aan het eind komen allerlei losse draadjes die je hebt gezien. Die worden prachtig bij elkaar genomen. En dan krijg je een soort ja, waanzinnig goede finale. En daartussendoor lopen al die karakteristieke personages. En waar um, John Kennedy toe ongelooflijk goed in was... was in het weergeven van de spreektaal... Van alle groepen in, in, in New Orleans. De zwarte groepen, de blanke groepen, de homo's. Uh, alle verschillende uh, uh, soorten die worden door hem getypeerd door middel van taal. Nou, dat is een helskarwei om dat te vertalen. Dat is gebeurd uh, al een aantal jaar geleden. Want ik zei al, dit is een heruitgave. Uh, gebeurd door Paul Sirier. Uh, die uh, veel vertaald heeft, veel grote Amerikanen ook vertaald heeft. Um, en dit heet, deze vertaling heeft hij in 2000 gemaakt. En dat was alweer de tweede vertaling van dit boek. Want de eerste vertaling was zo slecht dat niemand in het begin van de jaren 80 dit boek eigenlijk op waarde heeft kunnen schatten. Oh. Nou, het is, het is nu dus weer uit. Ik, uh, ik kan het uh, ongelooflijk uh, aanraden. Het is een boek waarin de hoofdpersoon scheldt op alle uitwassen van de moderne tijd. Op de televisie, op de verdomming van de mensen, op voedseluitblik, op psychiatrie... Nou, je hoort het, het is eigenlijk een hoogst actueel boek. En uh, ik zou het echt iedereen willen aanraden. Uh, het lijkt dik, maar dat is het eigenlijk helemaal niet. Uh, je leest het echt achter elkaar, uh, achter elkaar uit. En ja, ik zou uh, wel een wetje willen maken... dat je ongeveer op elke bladzij wel uh, tenminste één keer moet grinniken. Mm. Een uh, ja, John Kennedy Tool, een samenzwering van idioten. Nou, dan ga ik nu echt toe naar het dikste boek dat ik bij hem heb. En dat is echt, echt ook ongelooflijk dik. Het is een boek van 600 pagina's. En dat is dan 600 pagina's met op elke bladzij... ongeveer het equivalent, denk ik, van twee pagina's... van de gemiddelde Nederlandse roman. Mm. En dit boek dat heet Het bloed in onze aderen. En het is geschreven door Mikel Boelnes. Mikkel Boulnes, naam geeft het een klein beetje aan... ook al is dit een half pseudoniem, is half Spaans. Zijn Nederlandse naam is Eklenkamp. Hij is een uh, medisch onderzoeker. Uh, iemand verbonden aan, uh, ik denk aan de Universiteit van Utrecht... maar dat weet ik niet zeker meer... Um, en hij, heeft twee, hij is eigenlijk begonnen zijn carrière... met twee echte geweldige ziekenhuissatiris. En als je het dan hebt over humoristische literatuur... nou, dit was echt een voorbeeld van... een echt heel erg tak achtige uh, grappige scènes uit een ziekenhuis. Uh, met daarin echt veel satirische elementen. Nou, de, ja, geweldige boeken. Zorg en Lab. Allebei één uh, uh, lettergrepige titels. Uh, de eerste ging dus inderdaad over het ziekenhuis. De tweede ging over de wereld van de medische onderzoekers... en alle corruptie die daarbij kon kijken... Uh, daarna heeft hij nog een roman geschreven, Attack. Die speelde zich al voor een deel af in zijn moederland in Spanje. Uh, maar dat was nog steeds eigenlijk een licht humoristische uh, familieroman... En nu heeft hij dus een totale carrière-switch gemaakt. Er zit wel vijf jaar tussen, dat moet je dan meteen zeggen. Maar hij heeft een totale carrière-switch gemaakt... en komt hij met deze 600 pagina's tellende uh, historische roman... over het Spanje van voor de burgeroorlog. Dus laten we zeggen, de jaren 20 in Spanje... Uh, een periode waarin Spanje politiek zeer onstabiel was. Allerlei groepen die elkaar bevochten. En later in die burgeroorlog zie je dat er dan twee uh, groepen tegenover elkaar staan. Hè? De Republikeinen en, uh, uh, nou ja, en de rest, zeg maar, de nationalisten... Um, en, maar hier zie je nog dat Spanje eigenlijk in, in wel honderd politieke groepen is. Nou, hij beschrijft dat allemaal. Ja, dat, dan denk je van, goed, nou, dat kan alleen maar doodsaai worden... als je dat soort politieke dingen erin gaat zetten. Nou, het, je zit er echt meteen in en je, je wil er ook alles van weten. En dat heeft natuurlijk ook weer alles te maken... met dat hij een paar hele goede hoofdpersonen heeft genomen... wie verhalen hij door dat uh, boek heen verweeft. En die hij natuurlijk uiteindelijk aan het eind van het boek... weer uh, allemaal laat samenkomen. Uh, de, Echte de hoofdpersoon zo zou ik denken is, uh, de, is een oude legerkolonel... die nog heeft gediend in uh, Noord-Afrika. Daar begint het boek mee met echt een soort oorlogsroman. Honderd pagina's lang oorlogsroman. Over de strijd van de Spanjaarden in uh, Marokko tegen de Berbers. De opstand van de Berbers. Dus er zit ook nog een soort, ja, je zou bijna kunnen zeggen, nationale geschiedenis in van een deel van Nederland. Uh, uh, de Marokkanen die vechten tegen de Spanjaarden om hun onafhankelijkheid. En uh, die dat ook bijna, of eigenlijk dat gewicht, winnen. En deze oude legerkolonel, die veteraan, die speelt de hoofdrol, wordt politiecommissaris in Madrid. En die krijgt daar te maken met allerlei geheimzinnige zaken. die natuurlijk weer heel ver teruggaan naar het verleden. En uh, nou ja, eigenlijk elk personage in dit boek draagt een soort geheim met zich mee. Nou ja, dat is natuurlijk dat is het mooie van een, van een lekker uitgesponnen roman. Dat je dan al die geheimen langzaam naar elkaar toe kunt komen. Dat je als lezer telkens weer een stapje verder komt over wat er is gebeurd. Soms weet je als lezer meer uh, dan de personages. Wat ook weer, weer goed is, er zit niet echt een alwetende verteller in. Maar het is wel een verteller die heel veel weet... En uh, op die manier ga je eigenlijk ook langzaam door die geschiedenis heen. Dus het is heel veel tegelijk. Het is, uh, het is een familieroman, het is een politieke roman. Ja. Um, het is een, uh, een roman die heel erg gericht is op uh, waar het zich afspeelt. Uh, wat ik altijd lezen op locatie noem als je naar Madrid gaat, daar ben ik toevallig vorige week uh, geweest. En toen had ik inderdaad dit boek bij me. Ja, dat, dat was niet helemaal toevallig trouwens. En ik wist dat het voor een deel in Madrid, Madrid speelde. Maar en dan, dan, en gaat gaat het het dan gaat het zo leven. Ja, yep. Ik bedoel, dan, uh, je, dit is het Madrid wat dan 80 jaar of 90 mm -hmm. jaar geleden is. Maar ja, het grote alles, alles is daar nog een beetje hetzelfde de plaatsen natuurlijk. Plaatsen kom je natuurlijk het kom tegen. De sfeer van de stad, nou dat is heel goed gedaan. Er zit ook een heel groot deel wat zich afspeelt in Barcelona. Dat is helemaal het terrein en ook de tijd trouwens van uh, Carlos Ruiz Savon, de bestsellerschrijver. Maar ja, God, ik kan alleen maar zeggen dat dit boek van Boulness... natuurlijk veel beter is dan die hele Carlos Ruiz Savon. En nou, je, jullie kennen mij als iemand die ongelooflijk houdt van de 19e-eeuwse roman. Ik heb hier vorig jaar nog veel te veel, eindeloos, en ik kan het weer opnieuw doen: de, de, de lans gebroken, gebroken, de loftrompet ja. gestoken ja. over. Um, de Graaf van Monte Cristo van Alexandre ah, Dumas... Ja. wat ik als een van de grootste beschouw. Ik ben ook een heel groot fan van Dickens. En aan dat soort romans doet, deze, doet dit boek van Boe Nes denken. Want... Ik, wel, wel verrassend. Ik had nog nooit van die man gehoord. Dat het nee. opeens zo'n grote greep... Ja, ja, dat, dat, ja, maar dat is voor iedereen verrassend. En zeker als je het ziet in het licht van die vederlichte satirische uh, boeken die hij daarvoor had geschreven. Ze echt lab. Ja, uh, uh, ja, heel uh, dun. Uh, was echt, uh, gewoon, uh, daar was je echt ook in, in twee uur doorheen. Nou, no way hoor nee, bij nee. dit boeken. Dus, <laughs> nee. Je moet, hier echt, uh, Ik kan het je het moet hier echt eventjes. Nou ja, het is ja. dus niet doorbijten, maar het is nee, wel. Het is wel uh, je, moet je moet er ja. echt tijd ja. voor Je moet er echt tijd voor vrijmaken. Nou, het, uh, maar dat is het meer dan waard. En het grappige is dat. Um, ik heb hier ook bijvoorbeeld de historische roman van Umberto Eco besproken. Eco, ja, moet ik het, zeggen. De, de, uh, ik word gecorrigeerd. Uh, het blijkt Eco te zijn en niet Eco. Uh, excuses daarvoor. De begraafplaats van Praag. De begraafplaats van Praag. En uh, het grappige, dat is ook een historische roman. die zich ook iets vroeger dan afspeelt. in het einde van de 19e eeuw. Maar dat is een historische roman en dat is Eco wel toevertrouwd... waarin die voortdurend zitten knipoogen naar de lezer. En het aardige is natuurlijk dat in romans van Dickens... Uh, of, of in romans van, van Dumas... daar wordt niet geknipoogd naar de lezer. Dat zijn gewoon historische romans om de historische romans. En verrekte goed. En dat is Boulness ook. Hij knipoogt niet naar de lezer. Er zit wel humor in. Dat zou ook wel, dan zou hij zichzelf ook wel verschrikkelijk verlogen... als dat er niet in zat. Maar het, het is gewoon een recht toe, recht aan historische roman. En het, uh, ja, het, is, het is een prachtige... Ja, uh, in vogelvlucht over zoveel personages heen, over een aantal goede locaties. Nou ja, in, uh, een heerlijk boek. Ja, ik hoop dat ik hoop echt dat mensen gewoon de tijd vinden om dit boek te lezen. Want dat is, dat is natuurlijk altijd moeilijk. Van, ja, ja, al die dikke Het is, ik, het is net ongeveer zo dik als de geboeders Karamazov van, uh, van Dozieski, denk ik. Ja, dat, <lacht> daar moet je, wel, uh, moet je wel even tijd voor hebben. Ja. Goed, uh, om af te sluiten uh, en ook om even in Spaanse sferen te blijven. Uh, daar had ik het al over. Namelijk een uh, monografie van Cees Notenboom over de schilder... Uh, ik had gezegd dat ik nu die Z uh, die je die, uh, als een th moet uitspreken... niet meer zou uitspreken. Uh, Zorbaran, een uh, Spaanse schilder uit de barok. Maar als je dan het idee hebt van dat het een soort Rubens is... met allerlei uh, nou ja, wellustige vrouwen en, en wilde kleuren en weet ik wat... Maar dan helemaal niet. Je zou, bijna kunnen ze je zou bijna zeggen dat het een gereformeerde vorm van barok is... als die man niet zo verschrikkelijk katholiek was. Want, en dat is ook de reden waarom misschien sommige mensen niet heel erg van zijn schilderij. Houden, omdat op heel veel van zijn schilderijen gaat het over uh, religieuze voorstellingen. Hij is beroemd geworden door portretten van monniken, maar hij kon veel meer. En uh, als ik eventjes, ja, is, er is hier een webcam, er daar is een we webcam. eventjes op. Ja, daar en, is, er is een webcam. Daar, nee, dat kanten, je daar, is het dat hier oh, van, van de webcam. Het past niet van de webcam, voor alles wordt hier gecontroleerd. Waar, uh, ja. um, maar voor op dit boek staat uh, een van de beroemde schij, uh, schilderijen van uh, Zorbaran, en dat is het Lam Gods. Eh, daar, eh, en je ziet daar een schattig lammetje. Ik kan echt niet anders zeggen. Hij kijkt zo lief uit zijn ogen. Eh, en hij heeft, zijn, zijn pootjes zijn vastgebonden. Dus dit gaat niet goed aflopen. Het is natuurlijk een offerlam. Het is natuurlijk een metafoor. Hè, een, een allegorie op eh, de, de dood Dat en de lijden van Jezus Christus. Ja. Ja. En je ziet dan ook, als je nog eventjes nader kijkt... dat dit lammetje ook een aureooltje boven zijn hoofd heeft. En het is een schitterend schilderij. Nou, die, ik denk dat die Zoarander ook heel tevreden mee was. Want hij heeft er zes versies van gemaakt. De een nog mooier dan de andere. Dus mm. er zijn ook verschillende plaatsen waar je dat kan zien. Um, Notenboom die pakt die schilder en die, en die zegt... van, nou ja, je, die, als, je, als je alleen zijn levensloop ne neemt, dan zal je hem niet goed begrijpen. Dat is niet genoeg om te begrijpen. Je moet goed naar die schilderijen kijken. Maar je moet ook beseffen uit wat voor tijd hij kwam... Uh, je moet dat religieuze begrijpen. En hij zegt, van, het is niet zozeer die barok die telt, maar het is de mystiek die telt. Die Tour ja. Baran die was ontzettend geïnteresseerd in de Spaanse mystiek die in die 17e eeuw opkwam. Het is een 17e eeuwse schilder, dat was ik nog vergeten te vertellen. Um, en Notenboom wil die schilder ook heel duidelijk halen uit de schaduw waar hij altijd in heeft gezeten van Velasquez en El Greco. He, de grote schilders ja. uit die periode in Spanje. Uh, en hij zegt van ja, dit is, dit is zo mooi. Hij, hij weet ook zijn enthousiasme daarover op een hele mooie manier. Ja, wel typisch Notenbomiaans, moet ik er dan wel bij zeggen. Manier, weet hij die naar voren brengen? Wat is te notenbomiaans? Brengen? Notenbomiaans. notenbomiaans? Nou, Notenbomiaans is dat je met heel veel mooie gedragen woorden... dat je dat, uh, dat, je dat naar, naar, naar voren brengt. En uh, uh, met heel veel... Ja, subtiele wendingen in je, in je betoog. En dat is een, een, niet zo van: Dit is een geweldige schilder. En uh, u, niet zoals ik net het boek van Boel Nes besprak, zeg maar, maar meer ingetogen en uh, uh, subtiel. En um, nou ja, dit is, hij laat dan ook, en dat is ook het mooie van dit boek, want uh, de inleiding van Notenboom, die beslaat een bladzijde of 20, 25. En daarna krijg je gewoon al die prachtige schilderijen van Soerbaran. die krijg je uh, te zien in fantastische uh, reproducties. Uh, echt ja. heel erg mooi om naar te kijken. Uh, met achter in het boek... dan af en toe ook nog het commentaar... dat uh, Cees in de loop van zijn carrière... in diverse van zijn boeken... heeft geschreven over ja. de verschillende schilderijen van Soebara. Ja. Dus het is, het is echt een... Uh, ja, ja, cadeauboek, dat is eigenlijk, daar spreek je eigenlijk hier niet over. Dit is, dit is het ultieme... Koffietafelboek. Ja, je ja, een chique, heel nou, chique af. chic Koffie koffietafels. Dat is ook niet over het, wel ja, het fietafel, gedacht is. Ja. Ja, ja. En uh, nee, dus een, een, een heel erg mooi en een, een, een prachtige inleiding van uh, Notenboom daarbij. Um, Zorbaran, schilrijen 1625-1664... met een tekst van Sees Notenboom van uitgeverij Ludion. Dankjewel, Pieter Steins. Deze informatie kunt u vinden op teletekstpagina 260... en natuurlijk op onze website nieuwshop.nl. Daar staan alle titels die Pieter heeft besproken. One Night Jackson had een wereldhit in 1960 met Let's Have a Party. Dit was Rip It Up. Nou, dat deed ze ook vrij aardig met mm -hmm. de speakers, denk ik zo. Ja. Jeugdentuur Benny Lindenlauf. die groeide op in een omgeving waarin de vertelkunst hoog in het vaandel stond. Zijn grootmoeder en haar zusters probeerden elkaar te overtreffen in het zo smakelijk mogelijk opdissen van verhalen. Vaak herinneringen aan hun eigen jeugd, die Lindenlauf gretig absorbeerde. En deze week kreeg hij de Wouter Pieterse prijs voor zijn boek De Hemel van de Heivisch waarin hij die markante vrouw op zijn eigen manier weer tot leven bracht. En daar praten we met hem over. Lauw, goedemorgen. Goedemorgen. Gefeliciteerd allereerst. Dankjewel. Ja, dat, is, dat is wel wat als je zo'n prijs Ja, hebt. Ik ben nog steeds een beetje uh, nog aan het landen van, uh, van de prijsuitreiking. Want ik vond het echt overdonderend. Ja. Ja, was het ja. verwacht? Nee dus. Uh, het was een ontzettend goed boekenjaar. Uh, zeker voor de, voor de uh, oudere jeugd. Er zijn een paar prachtige boeken verschenen. Uh -huh. En uh, toen ik die boeken las... want je wil natuurlijk wel op de hoogte blijven van wat er is... toen dacht ik, het is een heel goed boekjaar. En, uh, en natuurlijk hoop je het. En ik wist ook dat het boek goed gevallen was bij uh, recensenten. Maar je weet nooit zeker, want uiteindelijk kiezen vijf mensen... Als de kwaliteit zo hoog is, dan ga je het hebben over smaak. Ja. En daar valt niet over te twisten. Nou ja, dit is, je zei het al, het is een boek niet voor hele kleine kinderen. Hè? Het is vanaf nee, ik denk jaren... dat je het zelf vanaf young... 15 jaar kan je het goed, jongeren kunnen dit goed lezen. Ja, ja. En, en dat is een, een categorie die veel veronachtzaamd is, hè, volgens ja. sommige mensen. Die zeggen, ja, kinderboeken, dat is allemaal, allemaal prima in orde. En dan kan je van alles uh, ja. uh, kiezen, te kust en te keur. Maar dan vanaf 15, young adults heet dat dan. Dat ik, ja. we, we moeten een Nederlandse term voor Cross bedenken. Over. Okay. Hebben we ook nog... nou ja, dat, daar gaat ik het ook mis, want dan, je, ja. dan, is, dan is die sprong is te groot naar de, naar de echte literatuur. Ja, ja ik, ik vind dat er iets heel interessants aan de, aan de hand is, want um, volgens mij leven wij in een hele rijke tijd met betrekking tot uh, jongere literatuur. En er gebeuren echt prachtige dingen. En tegelijkertijd zie je dat de aandacht ervoor, ook van de media vaak, uh, uh, daarin... Uh, uh, eigenlijk uh, een stapje achteruit doet. Hè? En ook als je bijvoorbeeld kijkt naar een aantal jaren had je een aantal prijzen... waarin ook uh, boeken voor jongeren de bekoond zoen, werden. Dribbel, de, tuk, de Gouden Zoen zo, is, zo, is ja. opgedoekt. De Gouden Uil die gaat wel weer terugkomen, maar dat hele jeugdsegment gaat eruit. Dus dat zegt wel iets over hoe wij kijken naar uh, jeugdliteratuur. Jeugd ja. Ja. Nou, hoe kijken we er dan naar? We nemen het niet serieus genoeg? Um, ik... Nou, ik denk dat we. Uh, het is precies wat je zegt: als je kijkt naar. naar uh, voor kinderen, uh, dat, dat daar voldoende uh, aandacht voor is. Okay. Maar we willen ook graag dat volwassenen blijven lezen. Als je die middengroep. Uh, veronachtzaamd, hoe kun je dan... Je, je hebt het over een brug slaan, hè? Als je die brug weghaalt, hoe, hoe bereik je dan... Nog nou, dat ik las lezen. op mijn vijftiende... las ik uh, Turks fruit. En dat vond Lief ik uitstekend het leuk. Ja. Ja. Ja, ik wou net zeggen, je hebt ja, een Piet hele, Steins, hele ja? grote groep... Uh, boeken die juist... Uh, uit, uit de, wat dan met een raar woord, de grote literatuur ja. heet, of de hoge literatuur heet, ja. die juist heel geschikt zijn voor mensen die op hun vijftiende willen gaan lezen. Ik ben het daar niet helemaal mee eens, want ik weet dat ik zelf... Eh, ik las ontzettend veel als kind, en, en ook als jongere, en ik moest vanaf mijn twaalfde, toen ging ik naar de vervolgopleiding, naar moest ik ineens ook aan tranen gaan lezen. Bart of het, ja, dan ja, nu ook wel of wat. het bittere kruid. <laughs> ja, maar dat moesten wij lezen, en waarom? Omdat daar een jeugdige persoon in speelde. Ja, ja. Maar de thematiek was zelfs zo over mijn hoofd, er, ik was, was niet voorbereid op, en ik ik geloof dat jongere literatuur dat uitstekend kan doen. Ja. He, als je het dan hebt over een, een, een misschien wel een, een pedagogisch doel, en dat is zeker niet het enige, want je moet ook plezier hebben met lezen. En lezen is ook fantastisch, maar dan moet je daar wel zorg voor dragen. Ja. Nou, wint zo'n boek de Woutertje Pietersenprijs, krijg je dan die lezersgroep die je op het oog hebt van 15 en ouder, die jonge volwassenen, wel als een boek? Want die associëren dat meteen met oh, dat een kinderboekenprijs. En ik ga niet met een kinderboeken met lopen. Uh, als ja, nou ik denk uh, dat je dat bijvoorbeeld de uitgeverij uh, kijkt dan ook naar van hè, hoe ziet zo'n boek eruit. Daar kijken ze naar en dan willen ze ook dat het een iets volwassener uitstraling heeft. Ik denk dat dat, dat, dat heel erg goed is. Um, ik, ik denk dat... dat uh, het, het veel werk gedaan zou kunnen worden... of moeten worden... Um, door ouders en door leerkrachten. En um, met name de leerkrachten... als je gewoon kijkt... 15 jaar geleden, als je een pedagogische academie zat... dan was jeugdliteratuur... Was een heel belangrijk element. Er werd ook veel aandacht aan besteed. En dat is zo uitgekleed... Ja. zodat onze leerkrachten die nu van scholen komen... vaak ook niet goed weten... waar ze het met kinderen over moeten hebben. Of hoe je over boeken kan praten. En ik denk dat dat zo belangrijk is. Laten we eens hebben... Over, over dat boek, het juryrapport ja. Uh, nou ja, nee, dit, dit, dit punt is, is denk waar. ik gemaakt ja. Hè? Ja. Ja. Ja. Uh, het juryrapport uh, uh, uh, wordt gezegd het is een huzarenstuk begrijp je dat? Dat ze het een huzarenstuk noemen. Nou, volgens mij heeft het de, de, te maken met de verbinding dat ze het noemde. Het is een boek van uh, vijf voor de prijs van één. Omdat er heel veel genres van op toepassing zijn. Goeie <lacht> zaken ja, precies. Nee, maar goed, misschien even vertellen. Want mensen, er, zijn, er zijn natuurlijk ook mensen die luisteren die kennen dit boek helemaal niet. Uh, Was wat, wat, wat, uh, het al over een, uh, een orale traditie uit je jeugd? Kun je er iets meer over vertellen? De, de, de inhoud van het boek. De inhoud van het boek. Uh, het is het is eind jaren 30. De Tweede Wereldoorlog staat, uh, staat op het punt om uit uh, te breken. En Ving, een meisje uit een groot maar arm gezin... is eigenlijk helemaal niet zoveel bezig met die oren. Die, die oorlog komt ook vrij sluipend dichterbij. En zij krijgt de kans om door te gaan uh, leren voor onderwijsres. Wat in die tijd ontzettend bijzonder was. Ze krijgt echt een gouden kans aangeboden. Die oorlog breekt uit, uh, gooit roet in het eten. En in plaats daarvan moet ze gaan werken voor de rijkste man van de stad. En ze krijgt een uiterst merkwaardig baantje. Ze denkt dat ze als dienstmeisje is aangenomen. Welke stad is dat? Um, het is geïnspireerd op de stad Sittard. Okay. Maar het is niet letterlijk de nee, Sittard. Nee, okay. en, uh, maar in plaats dat zij dienstmeisje wordt... krijgt ze de rare taak om vriendin te worden... met het nichtje van de vrouw uh, van de sigarenkeizer. De rijkste man van ja. de stad. Met, die met een Duits getrouwd is de Prusin. Hè? De Prusin, ja. ja. En zij uh, komt er eigenlijk achter... dat meisje gedraagt zich uitermate vreemd. En ze weet niet waarom. En ze zit zelf ook uh, uh, natuurlijk dat ze niet kan worden wat ze wil. Dus dat gaat niet helemaal goed. En in de loop van het verhaal... uiteindelijk komt ze erachter waarom dat meisje zich zo vreemd gedraagt. En Ving, de hoofdpersoon, zal moeten kiezen... Um, voor haar positie in de oorlog. Wat doe je? Blijf je langs de oorlog heen kijken? Of neem je stelling? En dat heeft uiteindelijk hele dramatische consequenties. Dus het is eigenlijk een historische roman? Het speelt zich af ja. in de verleden tijd, ja. ja. ja. Maar inderdaad, met de rijke, rijke verteltraditie. Dat is iets anders. Ja. Met de rijke verteltraditie. Want dat is wel leuk. Want ik, waar ik door getroffen ik heb. Ik heb een stuk. Ik moet zeggen, ik moet bekennen. Ik heb niet alles maar een stuk gelezen. Maar je of gaat straks wel alles zeker. lezen. Zeker. Ah, Ving-Milke. Ah, ja, want ik voel me ook <laughs> nog 15 als ik zo'n boek open doe. Ving-Milke en Yes, die drie zusjes. In dat enorme arme gezin. Waar inderdaad die verteltraditie zo heel belangrijk is. Waar het jongste meisje. Yes, de, de, of Mulke geloof ik op een gegeven moment. De meest bloederige verhalen ja. begint te vertellen. En als het jongste meisje. dan doet dat nou niet. Wordt het alleen maar. Erger. Erger, ja. zo lekker herkenbaar, maar ja? Die, die, ja, die die vertelt er iets, want dat, dat zei ik al in de inleiding. Komt dit inderdaad allemaal van, van de inspiratie uit opa en, en en moeder en zusters? Ja, uh, die generatie is echt nog een vertelgeneratie. Er was toen uh, radio had je wel en en tv nog helemaal niet, dus wat deed je samen. Ze gingen vertellen. Ja. En dat konden ze ook zo fantastisch goed dat ik als kind en later ook als student ik kwam tegenover haar te wonen in de studentenhuis en daar was toen weden we. Dan ging ik op zondag ging ik naar haar toe en dan kreeg deze zondigste sop uh, soep op zondag maar ik vond die soep eigenlijk helemaal niet lekker... want ze had een hele dikke vermicelli in. Maar waarom ging ik daar nou naartoe? Dan was hij namelijk met haar twee zussen... en dan gingen ze tegen elkaar opbieden de verhalen. En dan zag die kamer blauw van de rook. Je kon elkaar bijna niet meer zien. Sigaretten? Sigaretten, ja. ja. Die paften gewoon echt gewoon helemaal wild op los. En uh, ja, die, die, de verhalen die barsten ze wat uit. Want het is een heel klein appartement barsten ze wat uit die kamer. En dat vond ik geweldig. Ik kon daar uren blijven zitten. En, en daar is de schrijver Benny Lindelaufer uh, eigenlijk geboren... Um, waarschijnlijk <güls> gebeurt dat al eerder. Maar ja. daar is wel het, het, het um, belang van verhalen. Of het prachtige van verhalen heb ik daar gemerkt. En hoe ja, prachtig dat is om daar dan tussen te zitten. Ja, en, en later... Want ik, ik begreep dat je eerst een, een carrière in het theater hebt geambieerd. ja. ja. Maar dat ging niet helemaal Nee, vlekkeloos. nee, nee. Nou ja. nee Ik merkte vrij uh, op een gegeven moment dat ik ook echt aan de top zat van wat ik, wat ik kon. En Godzijdank ontdekte ik iets waar ik beter uh, in was. En dat bleek schrijven te zijn. En hoe ontdek je dat? Nou, ik schreef eigenlijk al als kind heel veel. En juist omdat ik merkte dat dat met die toneelcarrière niet helemaal liep zoals ik dat wilde. Ik was eind twintig dacht ik, als ik nou toch wil weten of ik het kan... dan moet ik het echt serieus gaan aanpakken. En toen ben ik echt gaan denken... oké, okay, dan wil ik ook een, een, een opleiding ja. of cursus daarvoor gaan volgen. Ik wil kijken of je dat kan leren. En dat kon je, ik kon dat leren. En uiteindelijk kon je vanzelf weer op de planken. Net als Arnold Kruunberg. Ja, precies, ja. ja. <laughs> dan word je gevraagd. Dan word je ja, gevraagd. Als schrijver. Ja, ik ja. zeg ja. ja, Maar dus goed. in deze katwerk, ja. ja, ja, ja, ja. <laughs> en, en, en toen bleek dus dat je heel veel uh, inspiratie kon halen... uit die, die verhalen die ja. je, in je in je jeugd... In je jeugd had gehoord. Ja. En kennelijk is dat ook wel. Want die, die, die bekoring hè, van, die, van, de, van die verhalen. is kennelijk toch wel universeel. Want uh, die, die boeken worden toch uh, hoogelijk gewaardeerd. en nu bekroond. Uh, je bedoelt het, het doorgeven van, ja. uh, van de vertel? Ja, ja, ja. ja, ja. Of ja. Die bekoring van, van, van, van het verhaal. Van het willen vertellen. Ja. ja, ik denk, kijk, als je dat heel jong hebt meegekregen. en je hebt ergens daar een, een aanleg voor. Dan is dat de kiem die gelegd wordt en ja. natuurlijk moet je er heel veel voor doen om er uiteindelijk ook te komen, maar dat, dat klopt. Ik nee. denk dat het daar vandaan komt. Mag ik nog eentje? Ja. Negen open armen was het eerste boek. Dit ja. is dus je volgende boek, de Hemel van de Gijswijch. Gaan we nog meer uh, verhalen zien van de Finkmuilketjes? Uh, voorlopig niet, want ik ben tien jaar met de dames bezig geweest. Ja. En ik vind het nou wel <laughs> mooi. En ik ga, wil nu ook wel eens uit Limburg weg, terwijl ik het er heel fijn heb gehad. Maar ik ga nu over Slans landsgrenzen Maar ik ben wel aan denken aan een nieuwe historische roman. Oké, okay, dankjewel. Toch een historische roman? Ja. Dank. Benny Lindelauw over zijn boek: De hemel van een heivisch. Waarvoor die deze week de Woutertje, Woutertje Pieterse prijs kreeg. Ja, uh, u kunt uh, nog informatie nalezen uh, op teletextpagina 260... en op onze website, nishow.nl. En uh, zometeen dan kunt u luisteren naar het politieke programma van de tros... Kamerbreed, natuurlijk, met Margriet uh, <coughs> Vromans en Kees Boman. Daarin zijn te gast Hans van Balen, VVD-europarlementariër... Uh, Harry van Bommel, Tweede Kamerlid voor de SP... En uh, Rut Petom zij is kandidaat partijvoorzitter van het CDA. Want dat zal wel een onderwerp uh, zijn. Nou. Kende ken jij het eigenlijk, uh, Pieter Stijns, uh, het uh, boek van, uh, van Benny Lindelof? Nee, nee, nee, ik moet zoveel hele dikke nee, boeken lezen, Nee, nee, nee, nee, nee maar boek. goed. Nee, maar gaat nou Benny bijvoorbeeld Lindelof, de NSC ook aandacht besteden uh, aan zo'n boek? We, we hebben Benny Lindelof natuurlijk al lang geïnterviewd oh, deze week. Wat denk is dat jij? Kijk eens. Ja, ja. ja. Ga ik ja. zelf ja. lezen? Ja. Wat? Oh, niet dan? Ja. Oh, oh, nee, dan Hier gaat even de NSC door de band. Oh, nee, nee, nee, sorry. Ja, dat ja, is, is wel gebeurd. Ja, ja, nee, je staat opeens helemaal, uh, helemaal op het toneel. Dan, oh, in overdrachtelijke zin. Hij staat helemaal op het toneel. Nou, als schrijver sta je nu opeens helemaal op het toneel. Ja. Oh, ja. Ik ben ja, niet letterlijk, maar figuurlijk. Ja, ja. Nou, ja, laat het ik de vol, maar maar Dankjewel, Bas. Tot volgende Dankjewel, week. Ja. Tot ziens. Er komt een moment dat mijn zoon...